3 uur. Het NOS Journaal. Thomasen. In Den Haag is het tentenkamp met uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimd. De politie heeft daarbij 28 asielzoekers aangehouden. Sommigen hadden zich vastgeketend als verzet tegen de ontruiming. De gemeente gaat het tentenkamp nu verder afbreken en opruimen. De asielzoekers bivarkeerden sinds 15 september vlakbij het station Den Haag Centraal. Ze hadden een kort geding aangespannen tegen het stadsbestuur. Maar de Haagse rechtbank wees hun verzoek om te mogen blijven gisteren af. Burgemeester van Aartsen van Den Haag wilde dat de asielzoekers zouden vertrekken. omdat hij de gezondheidsrisico's te groot vindt nu de winter is begonnen. De afdeling Cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen gaat weer open. In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is besloten dat de polykliniek vanaf maandag in fase open gaat. Twee cardiologen van het Ziekenhuis uit Rotterdam houden de spreekuren. De verpleegafdeling blijft nog dicht. De hartafdeling werd een maand geleden gesloten. Uit onderzoek was gebleken dat het aantal sterfgevallen op deze afdeling in 2010 hoog was. Vier cardiologen werden geschorst. Het vuurmedisch Medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen om de samenwerking tussen artsen te verbeteren en het vertrouwen in het ziekenhuis te herstellen. Door de maatregelen moeten de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid verbeteren. Verder wordt de Raad van Toezicht vernieuwd en wordt er een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld die een beter contact moet krijgen met de werkvloer. Het UMC kwam afgelopen jaar een paar keer negatief in het nieuws. Artsen lagen met elkaar overhoop. Er werden in het geheim televisieopnamen gemaakt op de spoedeisende hulp. En kort geleden is een onderzoek gestart naar onjuiste declaraties. Een meisje van 15 dat dinsdag zelfmoord pleegde omdat ze zou zijn gepest... heeft twee jaar geleden een wedstrijd gewonnen met een gedicht over pesten. In haar gedicht beschreef ze hoe het was om op de basisschool gepest te worden. Juryvoorzitter Jean-Pierre Rawi zei in de Meppeler Courant... dat hij onder de indruk was van haar moed om het gedicht zelf voor een volle zaal voor te dragen. Vanochtend werd bekend dat de leerling van een school in Meppel... zelfmoord heeft gepleegd door voor een trein te springen. Er zijn berichten dat het meisje opnieuw werd gepest. De voetbalclubs in de Eredivisie draaien nog steeds verlies, maar hun positie is wel flink verbeterd. De clubs melden over het afgelopen seizoen een verlies van in totaal 15 miljoen euro. Dat is een verbetering van bijna 60 procent, die vooral wordt veroorzaakt door het verkleinen van de selecties en lagere spelersalarissen. Met 90 procent was de bezettingsgraad van de stadions onverminderd hoog. De clubs in de Jupiler League leden een verlies van 4,3 miljoen... maar ook dat was minder dan het seizoen daarvoor. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond in het zuiden winterse neerslag, mogelijk met ijzel. In de nacht breidt dit uit naar het midden en noorden van het land. Morgen veel bewolking en periode met regen. Het wordt een graad of vijf bij veel wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een fil op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Hoeverlaken en Amersfoort 3 kilometer.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 zodat u niet alleen weet dat Azië en Latijns-Amerika nu kansen bieden... maar vooral met welke beleggingen u daarvan kunt profiteren. Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank on Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbert Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij uh, Dit is de Dag. Straks tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag. Dat is uh, Ton Luid. En hier aan tafel zitten uh, meesterkok Rudolf van Veen van de 24 Kitchen. En hier ook de gast Lieve de Klerk, directeur van het grootste waterleidingbedrijf van Nederland, Vietens. En Veel mensen kennen de revo-wereld vooral van knielen op een bed violen. Van Jan Siebelink, uh, Rijntje Jan Stomphors. U organiseert zaterdag een ontmoetingsdag voor ex-revo's. Maar misschien moet u even uitleggen wat dat is, een revo. Ja, een revo is iemand die een reformatorische uh, opvoeding gehad heeft. Of die een uh, revo gebleven is, want ik heb het dus over de postrevo's. Die hebben zo'n opvoeding gehad. En wat is een reformatorische en, opvoeding? Wat voor kerken moeten we dan aan denken? Ja, geformeerde gemeenten. Sommige uh, van de christelijk geformeerde, uh, oud-geformeerde gemeenten. En als je het een beetje allemaal bij elkaar pakt, dan zeg je... nou, als we bij jou thuis SGP stemmen, dan kan het best zijn dat je erin valt. Oké. Okay. Als je al het water op de wereld in een badkuip zou kunnen gieten, dan is maar één theelepeltje van al dat water bruikbaar als drinkwater. Voor drinken, douchen, wassen en toiletgebruik verbruikt de Nederlander gemiddeld 128 liter per dag. Uh, water uh, raakt op. Lieve de Klerk van uh, Vitens. U bent van het, uh, het grootste waterleidingbedrijf van Nederland... en uh, uh, u maakt een deze dagen bekend dat u flink gaat investeren... om ons drinkwater nog beter te maken. Hoeveel gaat u investeren de komende jaren? De komende vijf jaar 620 miljoen euro. En dat is, dat is meer dan 100... een half miljard? Ja, ja, 120 miljoen euro per jaar. En is dat nodig? Ja, dat is zeker nodig. Want het dat... is best lekker, het water. Ja, dat is, is heel erg lekker, ons water... Uh, maar we hebben daar ook behoorlijk veel infrastructuur voor nodig. Hè? Leidingen, met name leidingen, productiestations, zuiveringsstations. En dat vraagt gewoon heel veel investeringen elk jaar om het goed te houden. En uh, is dat gebruikelijk dat u zoveel investeert of is het wel bijzonder dat u zoveel investeert? Het, het is niet ongebruikelijk. Wij investeren elk jaar wel zo tussen de 100 en 120 miljoen euro. wat wel, wel bijzonder is in deze tijd dat we het wel blijven doen. Maar, ja, want, want waarom is dat bijzonder? Nou ja, je zou ook kunnen denken dat we bijvoorbeeld wat minder doen. Hè. Het is economische moeilijke tijden en het is niet zo ondenkbeeldig... dat bedrijven een kraantje terugdraaien of de gasten wat terugnemen. Ja, want drinken we ook minder van... water of niet? Nee, toch? Nee, we blijven net zoveel water drinken. Dus uw inkomsten de... blijven ook even hoog? Onze... We zijn een heel stabiel bedrijf wat dat betreft. Ja, heel rustig en stabiel bedrijf. En, uh, en dat blijven we ook de komende jaren. En dus we blijven ook gewoon rustig en stabiel investeren... Uh, in die infrastructuur, in die leidingen. En betaalt u die investeringen dan helemaal uit, uit, uit winst? We op... betalen die investeringen uit wat heet cashflow. Hè? Dus de, de inkomsten die je krijgt uit je bedrijf. Die investeren we weer opnieuw in het onderhouden van onze leidingen... en onderhouden van onze productiebedrijven. Geen, daar komt geen overheidsgeld bij? Nee, daar komt geen overheidsgeld bij. Dat is echt puur het bedrijf, die op basis van haar inkomsten dat genereert en dat mogelijk maakt. Maar dan betaal ik dan niet veel te veel? Ik zit bij Vitens toevallig, want het zit in, in het gebied waar ik woon is ja. dat de enige leverancier. Ja. Betaal ja. ik niet gewoon veel te veel als u zo maar een half miljard kunt investeren? Nee, 1,07 euro per kuub betaalt u. Dat betekent dat uw rekening per jaar ongeveer 120 tot 150 euro is. Hoe weet u dat? Heeft u het even nagekeken? Uh, uh, mij... nee, ja, ik ik doe ze heel veel hoor. Het ja. u dus heel veel, water. veel Ja, dat is even gewoon uh, rekenen. Dat is een beetje wat de gemiddelde ja, Nederland aan rekening ja. heeft. En maar wat daar wel bijzonder ook weer aan is, is dat we het tarief de komende jaren ook stabiel houden. En dat is ook wel heel bijzonder, want ons leven wordt echt duurder. En toch houden wij onze tarieven gelijk de eerstkomende drie jaren. Mm -hmm. Nou, gelukkig maar. Maar ja, dat kan ook wel als je zoveel kan investeren. Dan heeft u het kennelijk. Ja, ja. ja zo kunt je over de ja. neer. Ja. <laughs> uh, uh, uh, hoe groot is Vitens? Vitens, moet ik zeggen, geloof ik. Vitens, Vitens. Ja. Nou, wij leveren water aan 5,4 miljoen klanten. In de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Friesland. Klein beetje Drenthe, klein beetje Noord-Holland, hier onder andere. Heel veel En ja. En uh, ja, dat doen we met uh, 100 productiebedrijven, 47.000 kilometer leiding. Zeg maar ongeveer een derde van Nederland beleveren wij. 47.000 kilometer, zijn. Leidingen, ja. Dat is een end. Als je die moet vervangen, ja, dat kost ook wel een paar tientjes. Ja, ja, dat is enorm veel. Als je dat zou moeten ja. opnieuw leggen morgen, dan ben je echt wel 4 miljard euro kwijt. Oké. Okay. Is, is dat nou het duurste aan het water, de waterleidingen? Het... Je, wat uh, ik, vraag? ik heb me vaak ja. afgevraagd, waarom we voor het toilet, om het door te spoelen, we daar het goede drinkwater voor gebruiken. Is dat niet zonde? Zou er niet... Even, even misschien pepje en kokkie gedacht aan een andere waterleiding van minder zu. Dat is minder kostbaar. Maar je dat soort dingen, ik vind het echt heel zonde. Of... Ja, dat, dat bestaat wel. En dat is in Nederland eigenlijk niet nodig. In Nederland hebben we gewoon genoeg water, nu en ook op lange termijn. En dan zou je eigenlijk een volledige dubbele uh, leidingnetwerk moeten aanleggen. Ja, en dat is, dan weer en dat kostbaar, is ook heel kostbaar. En je moet ook nog heel goed oppassen dat die leidingen elkaar niet besmetten. Er zijn wel eens experimenten gebeurd en die vinden kleinschalig ook wel plaats. Maar grootschalig over heel Nederland, en dan loop je ook wel hele grote risico's. En het is niet nodig in Nederland. Het, het is veel interessanter als je over milieuaspecten van water gaat kijken... om na te denken hoeveel energie verbruikt water nu. En dan praat je met name over warm water in het huishoudens. Dat verbruikt veel meer energie. Dan kan je veel beter daarop kijken dan puur op het waterverbruik. Oh ja. Oké, okay, het douchen is erger dan gewoon de koude kraan aan laten staan. Ja, eigenlijk wel. We ja. hebben gewoon in Nederland genoeg water. Het regent genoeg. wij, hebben, wij Zeker in ons gebied hebben we grondwater... Nou, dat, dat, dat, daar is ook al op gestudeerd. Hè. Daar hebben wij de zogenaamde lange termijn visies voor. En daar moet je gewoon geen zorgen over maken. Nee. Als hij de wc doorspoelt, hoe lang duurt het voordat dat water weer terug is in zijn kraan? Oh, dat is een goede vraag. Dat hangt een beetje vanaf waar je woont. Dat kan <lacht> duizend jaar duren. Duizend jaar? Ja, ja? zelfs wel. Ja. Dat kan ook, uh, vier, Dan is het 40... schoon. Ja, dat kan ook veertig jaar duren. Het hangt echt een beetje van af over kleilagen, zandlagen. Dan kom je wel weer in de diepere lagen Letterlijk, van ook vietens ja. terecht. <laughs> okay. Daar hebben we ook allemaal hydrologen en geohydrologen bij ons daar voor daar gaan weg. jaren overheen. Ja hoor, daar gaan jaren overheen. Dat is wel een fijne ja. gedachte eigenlijk. Ja, ja, aan de ene kant wel. Ja, <laughs> ja. Ja. Ja, ik vraag me nu ook ja. af hoe, hoe gezond water is. water is. We bestaan voor het grootste deel uit water, ook in ons lichaam. Maar hoe, hoe gezond is het? Ja, wat, het, het, heeft geen calorieën. Meer het heeft nee, sowieso nee, geen nee, calorieën. Fijn, er, zijn, nou, er zijn heel veel mensen die denken dat water calorieën <laughs> heeft. Wonderbaarlijk. Ons water wordt getest op ongeveer 75 punten. Dus alle 75 stofjes die er uiteraard dan niet in zitten, daar testen wij constant op. Ja, en dus water is, is gewoon heel gezond. Maar mineralen uh, heeft het toch ook nog? Mineralen, ja, ja, maar mineralen, dat is ook gewoon zout. Hè. En ja. Een beetje calcium, ja. of een beetje kalk. En dus mineralen is niks eng. Ja, dat is te verwaarlozen. Nee, nee, maar het is juist, is het juist er... positief. Maar goed, is positief, ja. maakt het voor jou uit met wat voor water jij kookt? Je staat nogal veel in de keuken. Dus, uh... Uh, ja, nou, ja, net als jullie heb ik geen keuze, want er komt uit de kraan wat eruit komt natuurlijk. Ja. Maar je kookt niet in mineralen? Uh, uh, nee. En ik ben wel heel principieel, zeker hier in, in ons land... dat ik ben nog wel eens op, op pad en dan hebben ze flesjes mineraalwater. Als ik ergens ben, dan zeg ik, ik wil per se kraanwater drinken. Ik vind het zo'n onzin, al die plastic flessen. Dat gesjouw ermee. en het op en neer. Ge... Ik heb soms wel eens in mijn fantasie, dan zie ik... Uh... En dan denk ik dat twee vrachtwagens elkaar ergens midden in Europa tegenkomen. Eentje uit Italië en een uit Zweden. Volgens mij toeteren ze naar elkaar. Hé hey, Giuseppe, hé hey, uh, Lars. Weet je wel? En dan rijden ze met Zweeds water rijden ze naar Italië. En de Italianen rijden naar, uh, naar Scandinavië. En waarom? Hebben ze zelf geen goed water? Is het niet de hipheid van het etiket, het flesje, het merk? Drie keer te veel betalen. en is een beetje Op watergebied is er heel veel waanzin ook, denk ik. Ja, dat is immens. Hè? De zogenaamde waterwinkel was er in Amsterdam... Ja. waar je dan uit veertig verschillende waters drinken. En echt zuiver Kra kraanwater is ook gewoon het beste op alle gebied. Mm. Het is qua ook milieu, je moet niks verpakken. U zegt in Nederland nooit flessen kopen. Je hebt in Nederland gewoon ook geen enkele zorg... Nee. De kwaliteit is gewoon heel st streng, wordt heel streng opgevolgd. Ook bij andere waterleidingbedrijven, Alle niet waterleidingbedrijven alleen bij waterleidingbedrijven ja. in Nederland. U gaat flink investeren. Ik heb me laten vertellen dat u ook allerlei openbare tappunten gaat aanleggen. Ja, dat, dat, dat willen wij heel graag. Dat gaat ook in op de filosofie: kraanwater moet je overal kunnen drinken. Dus ook op stations, ook in een bank, ook als je wandelt. Maar als in Rome je... bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld in Rome, maar ook op een school. Waarom zou je een flesje, flesje, flesje water aan je kinderen moeten meegeven? Ze mm -hmm. kunnen gewoon prima kraanwater drinken. Maar gaat u dat, dat gaat u doen van die ja, half miljard Ja, we willen volgend onderaan? jaar 150 tappunten installeren in ons gebied. En daar ja. zijn we dus in gesprek met een aantal bedrijven en gemeentes. Of u het daar binnen neer mag zetten. Of u daar mogen neerzetten. En zijn er al contracten afgesloten? Nog geen contracten, wel lopende contacten. En het, ja, we zijn ervan overtuigd dat het ons ook gaat lukken. En want dat is dan ook oh. gratis, neem ik aan. Ja, dat is gratis. Dat is net zoals ja. je... Ja, als je thuis, betaal je dan wel een beetje voor je kraanwater. Maar ja, ja. als je dan uh, bijvoorbeeld ja, op een wandelpad water zou kunnen tappen... dan is het dan uh, voor je als consument gratis. Ja, dan moet je, je gewoon een bekertje bij je hebben. Maar het ja, wat zo een, is het, uh, die donnetje, denk Water is. Goed onderwerp is dit water. Rudolf, je komt helemaal dat mij, mee. Ja, het valt mij op. <laughs> ja, met ontvoering had ik dus duidelijk. <laughs> ja, wat ja. Maar het, ja. ho dat, hopen maar dat het zo blijft. Ja. Hè. Ja. Maar uh, dat als je in een gelegenheid bent, waar dan ook, hè, waar, uh, waar drank verkocht wordt, en je gebruikt de toiletruimte, dan is het water, om je handen te wassen natuurlijk bedoeld, is daar vaak lauw. En ik denk, oh, dat doen? die gluiten expres fris, natuurlijk. Ja, zodat het, het niet drinken. lekker is om te drinken. Ja, ja. Het, is, het, is, het is gewoon veel te warm om gewoon te drinken. Maar het is ook niet zo dat er theewater uit de kraan komt. En dat doen ze bewust, denk ik. Dat je dus gewoon Klopt, wel. Van het het kopen. Ik, zou, ik zou het niet ja, weten. Dat, dat, dat, dat, dat ligt niet aan jullie, jullie natuurlijk Maar Dat ligt aan de. Dat is ook business, denk ik. Ik zou graag zien dat meer restaurants kraanwater ook schenken. En dan moet je ze ook heel graag zien. Moet je ook vaak nog voor betalen? Ja, die hebben zo'n extra filter dat ze zich Daar heb ik nog niet zo'n mening over. Of je daarvoor moet betalen. Ik begrijp ook best wel dat een restaurant iets voor de dienst. Ja, ja, Mevrouw Stompost? Ja, ik ben er onderhand wel benieuwd. Ik heb een glaasje water gekregen. Wat zit er eigenlijk in? Is het van Vitens? Of, uh... Ja, het is van Vitens water. Ja, het is Vitens water. Ja, H2O, hij zit erin. Ja. Non chiedi libertà Lo sai non sono io A incatenarti qua Il sentimento va Già libero da sé tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedelta davanti agli occhi miei, ma tu Ramazotti, un angelo di stesso al sole. Rijntje Joke Stomphorst, u organiseert een dag voor ex-revo's. U heeft net al even uitgelegd wat revo's zijn. Ex-revo's, zijn dat mensen die niet meer in God geloven? Nee, niet per definitie. Zeker niet. Er zijn er een heleboel die nog wel in God geloven. Um, maar een post-revo wil zeggen dat je het reformatorische gedachtegoed achter je gelaten hebt. Ja. Dus het zijn vaak mensen die de kerkdeur bij de reformatorische kerk achter zich dichtgetrokken hebben. En die hebben er wel behoefte aan, blijkbaar, om met elkaar te spreken. Waar komt die behoefte vandaan, denkt u? Uh, ik denk dat. Uh, uh, ik merk dat veel post er eigenlijk wel een beetje uh, eenzaam op geworden zijn. Uh, in, uh, in de persoonlijke gesprekken die ik met ze gevoerd heb, vroegen mensen wel vaak: uh, van Waar zitten de anderen eigenlijk? Oh ja. Want dan moeten er, er toch een heleboel zijn. Ja. En toen je jong was, kon je aan de rokjes en de staartjes... en zo wel zien wie ons soort mensen waren. Maar tegen die tijd dat je dat allemaal achter je gelaten hebt... ja, wanneer ga je daar nou nog over praten? Begin je daarover op een gezellig feestje of zo? Ja. Hè? Ken jij iemand uit die hoek? Ben jij iemand uit die hoek? Dus mensen hebben de behoefte om met lotgenoten te praten. Daar komt het dan ja. eigenlijk op neer. Ja. ja, en ik merkte dat uh, uh, toen ik gemeentepredikant was... als ik uitvaarten had bijvoorbeeld... dan uh, zag ik heel vaak uh, bij het condoleren uh, na afloop van de dienst... Dan stonden ze wel eens zo'n een beetje in, in de hoek van, uh, van de ruimte waar de koffie geschonken werd. En op een gegeven moment zagen ze de kans schoon en kwamen ze even een praatje maken. En dat nou, ging dan vaak of over dat je nu een vrouw in het ambt bent, wat in de reformatorische kerk niet kon. Of het ging over de manier van uh, preken of van uh, begraven. Ja kwamen de verhalen van, nou, dat ging vroeger bij ons wel anders. Dus mensen hadden blijkbaar behoefte aan om te praten. U dacht toen van, nou ja, daar moet ik dan wat voor organiseren. Eén zo'n dag is er al geweest. Ja. En beviel het? Ja. ja? ja. En wat, wat vonden mensen daar? Uh, herkenning. Veel herkenning. En uh, dat is ook wel uh, aardig dat als mensen dan met elkaar in gesprek komen, dat er vaak nog veel meer raakpunten zijn dan ze gedacht hadden. En ook uh, gelukkig dat ze erachter komen dat er een hele mooie vorm van post-refo humor is. Oh ja, wat, en zo wat voor grappen moeten we dan alleen? Ja. Post-revo-humor. Je ja, nee, kunt ja, dat eens even horen. Nee, dat, uh, dat kun je niet uitleggen. Het is gelachen. Opeens van de gelachen worden. Ja, nou, maar al, het is niet alleen maar uh, kommer en kwel, zou nee. ik maar zeggen, wat nee. er gebeurt. Nee. Nou, Ook onder bekende Nederlanders. Kom je ze tegen? Mensen met een reformatorische achtergrond die hun geloof vaarwel hebben gezegd. En een van hen is de internationaal succesvolle DJ Leon Bolier. Hij groeide op in het zwaar geïnformeerde Elsbeet. Slaggever Maarten Hag ontmoet hem op de plek waar hij zijn leven over een andere boeg gooide. Ja, hier, hier kwamen vroeger binnen. Er werden de muntjes verkocht, de jas opgehangen. Nou, die deur daardoor. Naar rechts stond de DJ Boot en uh, gewoon alle, alle taaltjes en stoeltjes die hier binnen stonden vroeger werden weggehaald op zaterdag. En dan uh, ja, draai als je uh, dienst had, dan uh, stond je van 9 tot 2, 3 uur te draaien naar binnen in het, ja, dat is nu tegenwoordig een pannenkoekhuis midden in Elspet. Nou, het was vroeger ook een pannenkoekhuis. alleen op zaterdagavond ja, hadden ze gewoon de hele tent leeg. En dan was het een discotheek en uh, het heette de Red Hook vroeger. Leon Bolier, je draait nu over de hele wereld, net terug uit Argentinië. En hier heb jij je eerste draaiuur gemaakt als DJ? Ja, tenminste wel voor publiek. Hoe oud was je toen? Um, ja, een jaar of 19. Er kwam veel publiek op af? Ja, ze zat elke zaterdagavond vol, Drie, uh, 400 man op een avond of zo. Even oversteken. Het uh, pannenkoekhuis en de voormalige discotheek ligt zo'n beetje pal tegenover de, de kerk, de hervormde kerk midden in Elspet. is dus niet de kerk waar jij nu vroeger naartoe ging, uh, Leon. Nee, ik uh, zat een eindje verderop. Dus, uh, hier zo de weg af. De gereformeerde gemeente in Nederland geloof ik hè? Ja. Want deze was te licht hervormde. Nou, er waren wat, uh, wat verschillen in uh, ja, hoe, hoe mensen dingen zien, maar ging met ene oor in de andere oor uit. En, uh, want altijd uh, muggezichterij. Vond dat voor het hele geloof? Uh, ja, ja, dat uh, is uh, niet voor mij, laat ik het zo zeggen. Je groeide op met, uh, ik zou ik zeggen, hele noten, kerkorgelmuziek. Hoe oud was je dat je zei van uh, pa en ma, ik heb mijn tijd wel gehad in de kerk, ik uh, ga zondag wat anders doen? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gezegd, dat is gewoon, gewoon gebeurd op een gegeven moment. Ik heb, daarvoor heb ik ook nog een poosje achter de bar gewerkt in de kroeg. Nou, en dan uh, kwam op een gegeven moment 7 uur, 7 uur s ochtends thuis. Zondagochtend? Ja, en uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, dan liet ze hem maar liggen, weet je wel. En daarna oh, ga je eerst de gigs draaien. En ja, dan uh, ben je op, op zondag pas thuis of maandag. Dus het is nooit zo, zo geweest van dat ik heb gezegd van en nu stop ik ermee of zo. Je had gewoon andere dingen te doen. Ja, dat klopt. En daar werd, werd je niet op aangesproken thuis? Nee. Ergens anders wel? Ja, leraren hebben ja, er wel eens wat van gezegd. Maar dan op een leuke manier, zeg maar. Hoe ik ging weer. dat dan? Ja, dat was gewoon van ja, we moeten dat even kwijt. Nee, uh, zoals dus dat uh, iemand anders tegen je kan zeggen van nee, hey, je moet niet roken, weet je wel. Jouw broer Bart, daar heb je samen mee uh, gedraaid. Hij is daarop teruggekomen en hij neemt nu afstand van, uh, van die periode in zijn leven. Hij zegt dingen dan hier in dit interview. Mijn levensverhaal is me tot schaamte. Ik ben geestelijk gezien een monster geweest. In gods ogen stinkend vuil. Nou, dat is jouw broer. Die heeft hetzelfde leven geleefd als jij, nu leeft. En hij zegt daarvan, ja, dat is, dat is zondig en ik schaam me ervoor. Hoe gaat dat dan nu tussen jullie? Ja, supergoed. Uh, ik uh, kom regelmatig bij hem over de vloer. Hij is uh, getrouwd nu, heb uh, een paar leuke kinderen. Want je woont hier nog steeds? Ja. Ik heb mijn familie en mijn vrienden hier zitten. Waar ik het uh, altijd goed mee kan vinden. En uh, dat is de reden dat ik hier nog, uh, nog woon. Ja, en over dit soort dingen, ja, daar hebben we het nooit over. Want uh, ja, het heeft geen zin. Ik, ik heb mijn mening, hij heeft zijn mening en dat is goed. En dat vinden zij ook prima? Blijkbaar. DJ Leon Bolier was dat, die zonder problemen van zijn geloof is gevallen. Ons beeld is wel eens anders, een rijtje jonge Namelijk dat mensen toch een hele leven lang last blijven houden van die opvoeding. Klopt dat beeld niet? Nou, de een wel de ander niet. <laughs> Ik denk dat dat een hele. He, zo van ja, wat dat betreft kun je geen uh, algemene regels stellen hoe iemand uh, later reageert op een uh, revo opvoeding. Ja. En je ziet inderdaad uh, in dat gezin dan ook van, uh, ja, de een uh, reageert anders dan de ander. Ja. Nou is het thema van de dag loslaten wat ballast is en vasthouden wat waardevol is. Wat, wat benoemen ex-revo's als waardevol uit hun, uit hun opvoeding? Um, diepgang. Dat is iets wat ze, wat ze veel noemen. Van, uh, serieus over de, over de dingen nadenken, je mening vormen. Um, en dan ja, specifiek over het geloof of ook over andere dingen? Ook over andere dingen, ja. Vrij ben, uh, bewust in het leven staan, mm. uh, ja, ja. dat hoor ik veel... Uh, als positief. Veel, veel en, noemen, en, ja. en, als... en voor de rest, uh, voor de samenleving, dat je zegt... Uh, het justitieel apparaat zou je toch aardig kunnen inkrimpen... als er niet meer misdaden begaan werden dan door uh, revo's en postrevos. Oké, okay, dus dat, dat is ook positief. En wat, wat voor dingen zijn moeilijk voor mensen met zo'n opvoeding? Um, nou, soms is het contact met de familie dus heel moeilijk. Hebben mensen ook het idee van... Um, je bent ooit opgevoed met... Um, dat je de meest wezenlijke dingen in het leven met elkaar besprak. En uh, dat ze nu het gevoel hebben van... ja, eigenlijk wil ik ook nog wel van mij zeggen... wat nu de meest wezenlijke dingen zijn, al zijn ze anders. Maar dat gesprek kan niet meer op ja. de een of andere manier. Um, uh, sommigen raken daardoor ook echt van de familie vervreemd... of worden min of meer verstoten. Nou, ja. dat, is, uh, dat is een heel uh, lastig punt. Ja. Rudolf, hoe luister jij hiernaar? Het is voor jou een andere wereld, denk ik. Een onbekende wereld, waarschijnlijk. Ja, nou, kijk, je komt natuurlijk je hele leven mensen uh, tegen. In je leven met uh, verschillende soorten opvoeding en, en, en religies. Ik heb daarbij ouders gehad die uh, beide een, uh, een katholieke opvoeding hebben gehad. Maar dat niet zozeer op mij hebben, hebben uh, toegepast. Nee. Anders dan dat ik gedood ben maar geen communie gedaan. Want ik vond dat een beetje een soort feestje... waarop kinderen cadeautjes kregen en daarvan vonden ze het leuk. ook uh, ja, niet van de cadeautjes. Indruk. ook niet van feestjes. Wat een heerlijke. Het was elke dag feestjes. <laughs> maar um, uh, ja, ik, so, soms heb ik uh, uh, wat, wat jaren hiervoor... religie wel gezien als een soort... Ja, ik, het is niet meer dan, dan een houvast voor mensen. Ja, als mensen onzeker zijn over, over een aantal dingen in hun leven... dan, dan kan een godsdienst houvast... Vastgeven en misschien ook mensen bij elkaar brengen en binden. En als het dat is, dan is dat fijn voor die mensen, heb ik altijd gedacht. Ja. Um, en zo aan mij is het mee. eerlijk gezegd voorbij gegaan. En sommige Wat niet gebouwen is, er komen. en sommige uh, uh, uiterlijke verschijningsvormen. <laughs> hè, als, je, als je naar Rome gaat, dan zie je het Vaticaan en denk je, wow, fantastisch. Uh, ik vind het wel verrang dat heel veel oorlogen en conflicten vaak uh, zijn... omwille van religie en religie. Uh, ja, dus het, uh, het, heeft, het, is een, het is een enorm Balans. soort dilemma, denk ik. Mevrouw ja. Stompoort, nu weer een tweede dag. Uh, gaat u ermee door? Nou, uh, ik ga ook andere dingen doen. Ik heb bedacht uh, dat ik... Uh, dus u heeft het wel gehad met die ex-revo's? Nee, helemaal niet. Oh, okay, nee, niet. Niet. nee <laughs> in tegendeel. <laughs> uh, nee, maar we hebben nu een paar ontmoetingsdagen dan uh, gepland. En ik heb ook um, uh, geëvalueerd met de mensen van waar behoefte aan zou zijn. En ik merk dat er ook behoefte aan is om uh, zeg maar een soort thema-bijeenkomsten te hebben. Uh, dus inderdaad de omgang met familie bijvoorbeeld. Okay. Godsbeelden hè, uh, van God los of, uh, of wil je er nog iets mee? Dat soort, uh, ja, daar wil ik graag thema bijeenkomsten okay. voor gaan organiseren. Nou, veel plezier daarbij. Ja. En wij gaan door de ons dichter bij de dag. Het is vandaag Ton Luijten. Dag, Ton. Dag, de We uh, Laat me horen. Ja, jullie hebben wel van die zware onderwerpen. Ja, wij sorry. Nou, het ging over water en over Goed, koken Nou, daar gaat Oké. Okay. Gevangen in de dienstregeling van alle dag... stellen wij onszelf en deze tijden onder curatelen, Omdat wij niet in staat zijn te verhelen... dat vele leven in een wereld van alles kan... En alles mag. Nauwelijks in staat om tranen uit te wissen... springt het water in ons op met het doel dat wij mede-eigenaar worden... van het gevoel dat de goede afloop een kwestie is van gissen. Zoek daarom niet in revo-religie nog een roeping... maar in vertrouwen dat toch nog alles beter kan. Vandaar dit nieuw recept van life en cooking. Verscheur het menu van ontvoeringen en pesten... En boek in het nieuwe spoorboek een enkele reis naar een goed doel. En blijf dat doen ten lange leste. Dankjewel, Ton. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Hij nou, is dus het later vandaag uh, terug te lezen. En u kunt dan ook gesprekken uh, terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. En wij danken onze gasten hartelijk, uh, Rentje Jokes Stomporst, Rudolf, Rudolf van Veen en lieve de Klerk. En zo meteen na ho 4, Villa Vier Piro. Ger, goedemiddag, wat gaat je doen? Hallo, Elsbet. Ja, wij gaan praten met Geert van Istendaal. En hij is uh, Belgisch schrijver, dichter en zeer origineel denker. Hij houdt morgen namelijk de huizinga lezing te leiden. En die gaat over de duistere kant van Europa. Ik geef je vast een voorproefje. Hou je vast. Ja? Ik ben bang dat de leiding van de EU Europa aan het verzieken is op een manier die me angst aanjaagt voor mijn kinderen en kleinkinderen door de vloer aan te vegen met verworvenheden als de sociale zekerheid en verscheidenheid van de Europese volken. Zo, nou jij nou, weer. Nou, nee, ik, ik val helemaal stil nu. <laughs> Vallen van onze stoelen. <laughs> Zometeen een gesprek daarover. Maar in uw eerste hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lieselotte Thomassen. Radio 1 NOS-Journaal. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen denkt dat het Syrische regime op instorten staat. Het is een kwestie van tijd, zei Rasmussen na een ontmoeting met premier Rutte in Brussel. Rasmussen veroordeelde Syrië ook voor het gebruik van Scud-raketten. Syrië toont daarmee geen aan, geen enkel respect te hebben... voor de levens van Syrische burgers, zei de NAVO-chef. Eerder vandaag zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... dat het regime van president Assad steeds meer terrein verliest... De afdeling cardiologie van het Ruward van Putten ziekenhuis... uit Spijkenissen gaat deels weer open. Vanaf maandag gaan twee artsen van het Rotterdamse Maastadziekenhuis ziekenhuis... de polykliniek draaien. De verpleegafdeling blijft nog dicht. De hartafdeling werd een maand geleden gesloten... nadat was gebleken dat het aantal sterftegevallen in 2010 hoog was. En in Den Haag is het tentenkamp met uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimd. 28 asielzoekers zijn aangehouden. Sommigen hadden zich als verzet tegen de ontruiming vastgeketend... Het tentenkamp werd in september neergezet, maar burgemeester Van Aertsen wilde het weg hebben nu het winter wordt. Een kort geding van de asielzoekers tegen dat besluit haalde niets uit. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBW verkeersinformatie met files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Voor het Aselo 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam A10 West richting Zaanstad 2 kilometer voor de Koentenol. Op de A12 Den Haag richting Utrecht op de hoofdrijbaan. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten 3 kilometer. Bij knooppunt Lunetten is één reis ook dicht. A13 naar Den Haag bij Delft Noord 2 kilometer. A20 in de richting Gouda. Daar staat ook 2 kilometer voor Rotterdam-Krooswijk. En op de A28.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 De parlementairjournalisten Joost Vullings en Paul Janssen... en D66-voorman Alexander Pechthold bespreken de manier van leidinggeven van Mark Rutte... de macht van Brussel over ons financieel beleid... en laatste nieuws uit de wandelgangen, na vier uur in ons politieke panel. En we praten met de teleurgestelde Vlaamse schrijver Geert van Istendaal. Hij is teleurgesteld in Europa, dat hij hoogmoedig noemt, weinig sociaal en ondemocratisch... Morgen spreekt hij hierover de 41ste huizingalezing uit. En hij geeft bij ons alvast een voorproefje. Uw reacties zijn als altijd van harte welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De moslimbroeders die in Egypte de macht hebben... zijn er zeker van dat ze het referendum over de nieuwe grondwet gaan winnen. De oppositie die vindt het een democratisch onding... en roept haar aanhang massaal op tegen te stemmen. Het referendum dreigt trouwens een zootje te worden... vanwege gebrek aan toezicht. Buiten ons collega Rick Delhaas is in Cairo... en hij bezocht een bijeenkomst van de broederschap. Hallo, Rick. Ja, goedemiddag. Hallo. Uh, jij was bij die bijeenkomst. Waar was die? Ja, ik was uh, gisteren bij een bijeenkomst van de moslimbroeders uh, gisteravond in een klein dorpje na her, buiten Cairo. En uh, daar waren mensen bij elkaar gekomen in een grote tent uh, om uh, naar een aantal van hun uh, voormensen, voormannen te luisteren. Uh, ook een voorvrouw trouwens. Oh. En die natuurlijk uh, opriepen om... Uh, ja, uh, voor de grondwet te stemmen. Uh, want die grondwet, die brengt stabiliteit, uh, zo is het betoog. En uh, als er uh, ja, geen vorderingen zijn, geen grondwet is, dan blijft er chaos. Waar, waar, waar blijkt die zelfverzekerdheid van ze zo duidelijk uit? Merkte je dat daar? Ja, nou ja, kijk, dat is een bijeenkomst. Uh, het is natuurlijk op het platteland. Uh, het zijn vooral monologen. En uh, ja, de, de menigte... ...vrouwen en mannen gescheiden... ...wat niet ongebruikelijk is, overigens. Uh, ja, die, die luisteren daarnaar. Er is verder niet echt uh, discussie. Uh, en ja, ik moet zeggen... Uh, ja, er, is, ...er is toch wel een zeker... Uh, uh, ...zelfvertrouwen... ...dat zij dit gaan winnen. En ze gaan het ook zeker doorzetten, die stemming... Um, uh, ...komende zaterdag. En de zaterdag daarop... Gaat gewoon door. Zeg die aanhang van, uh, van de moslimbroeders, hè, is die nou groot op het, op het platteland of groter in de stad? Nee, die, ze, ze moeten van platteland hebben. Ja, ja. Ja, hey, even over het democratisch gehalte. De oppositie vindt het een democratische onding, zoals ik er net riep. Ik hoorde laatst s'nachts op de BBC, hoorde ik El Baradij, een prominent Egyptenaar, een goed denker, metropoliet ook wel. En hij zei, sommige delen van die grondwet die zijn slechter dan de grondwet onder Mubarak. Ja, nou ja, het is natuurlijk lastig te vergelijken. Uh, een organisatie als Human Rights Watch uh, uit New York... die zeggen ook dat dit niet echt een goed document is. Er was beter nog uh, doorgepraat over deze grondwet... dan dit ter stemming uh, te brengen. Ja. Zeggen de rechters die staken, die moeten toezicht houden... want die vinden dat democratisch gehalte ook uh, beneden de maat. Wat, wat is hun argument precies? Wat is er ondemocratisch aan? Nou, kijk, hun uh, staking. Uh, kijk, rechters die moeten uh, zeg maar de, de, de deur van het uh, stemlokaal open doen. en toezicht houden tijdens uh, de stemming. Zij zijn het vooral oneens met een decreet. dat uh, president Morsi op 22 november heeft uitgevaardigd. En daar heeft hij zichzelf eigenlijk boven de wet uh, geplaatst. Alle maatregelen die hij uh, nam uh, daarna. Uh, zijn juridisch niet aanvechtbaar. Nou, de, de rechterlijke macht is het uh, daar niet mee eens. is er boos over is toen in staking gegaan. En vervolgens is er dus geconstateerd door uh, de, de, de, de kiescommissie... dat er te weinig rechters zijn om uh, toestemming te houden bij de verkiezingen... en dus die verkiezing op één dag te, te laten plaatsvinden. En daarom heeft de kiescommissie uh, besloten... om uh, de uh, stemming over de grondwet uh, over twee zaterdagen uit te spreiden. Nu, komende zaterdag... En 22 uh, december, volgende week zaterdag. En Rick, is, dus het, pas... is het wel zeker dat de oppositie inderdaad die, die stemming, het referendum, niet alsnog gaat boycotten als blijkt dat er toch niet voldoende rechters zijn om dat toezicht te garanderen? Nou, er is wel, uh, nu dat verdeeld is over twee uh, zaterdagen, is er, uh, wel, uh, zijn er wel genoeg rechters. Er is alleen een beetje onduidelijkheid, want juist gisteren ook uh, zei de oppositie van... nou, we gaan wel aan het referendum meedoen, maar wij zullen uh, een campagne tegen, het, uh, tegen de grondwet organiseren. Een van de voorwaarden uh, dat de, de oppositie wel mee zou doen aan, dat, uh, aan uh, die stemming... Was, is dat uh, de, de stemming op één en dezelfde dag plaats moet vinden. Dus uh, dat er, zodat er zo min mogelijk gerondeld kan worden met, uh, met de stemmen. Ja. En dat is nu dus niet het geval. En het is mij nog niet duidelijk uh, of de uh, oppositie weer weer terugkomt op haar uh, besluit. Ja. Ja, stel dat nou dat referendum gewoon wel doorgaat. Hè, en de grondwet wordt afgewezen, wat dan? Ja. eh... Uh... Dat is de grote vraag. Dan moet er een nieuwe uh, grondwetgevende vergadering komen. Die moet opnieuw door het volk gekozen worden. Uh, die krijgt dan opnieuw zes maanden de tijd om een, een nieuwe grondwet te schrijven. En dan krijgen we dus weer een referendum. Maar de verwachting is, moet ik zeggen, uh, dat, uh, dat er toch een meerderheid voor de grondwet zal gaan stemmen. Oké. Okay. Rick Delhaas in Cairo, dank je wel. En zondag in Bureau Buitenland van 8 tot 9 s'avonds Radio 1... de reportage van Rick. Pst, één minuut. Ik loop samen met iemand op. Het is drukkend warm, ik zweet. We komen bij een kade. Gelijk aan de kade ligt het dek van een schip. Door een gat lopen wij zigzaggend naar beneden... We komen op de laatste verdieping. Het is druk, veel mensen, bagage, tassen, rugzakken, slaapzakken. Degene met wie ik samenloop maakt mij duidelijk dat hij zijn camera vergeten is. Ik pak hem bij zijn arm. Nu valt me op dat hij blind is. Even later heb ik zijn camera, een hasselblad, in mijn handen. Ik word wakker uit mijn droom. Wat ik waar kan nemen, is dat het licht is. Voor de rest zie ik niets. Wat ik het meeste mis, is dat we elkaar niet meer aan kunnen kijken. Maar heel vaak vergeet ik het dat hij blind is. U hoorde één minuut gemaakt door Hannes Walraven. En alle droomminuten vindt u op de site vpro.nl/slash 1 minuut. Tijd voor aflevering 8 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen... op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Vandaag krijgt Chris zoveel commentaar op zijn manier van ondervragen... dat Eliane er maar eens op uit wordt gestuurd om een reportage te maken. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth. Nou ja, precies, een hype, dat was het. En die moet bij ons beginnen. Eliane, redactrice poëzie. Er is geconstateerd dat ik niet voor niets thuis zat. Henk, redacteur muziek. Het gaat er om jezelf aan je eigen personality te verbinden. Bram, 63 jaar, zet koffie. Koffie. En Chris, verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 8... Pinocchio. Ach, dat, die... het. het zijn toch allemaal sowieso hele Focus. domme opmerkingen? Maar hoeveel reacties waren er dan? Nou, in nee. ieder geval twee. Twee mensen op de Twitter die niet ja. zo'n goede uh, twee, reportage vonden. Waarvan één echt negatief. Twee mensen die emotioneel incontinent zijn. Emotioneel incontinent. Ja, dat zegt die Matthijs van Nieuwkerk voor jou over Twitteraars. Dat vind ik dan wel een hele slimme opmerking. Op de Twitter staat elke reactie voor 5000 andere mensen... die er net zo over denken. Maar wij hebben toch maar 107 volgers op Twitter. En dat zegt Govert? Het is zendercoördinator van de Goot. En ja, Govert grijpt iedere moment... ...mogelijkheid aan om focus nog beter te krijgen. Oh, nog, nog beter. beter. Maar zo goed zijn we toch niet? Chris, we hebben nog eens goed geluisterd... ...naar jouw reportage met Jet Bussemaker... Excellent. Het viel ons op dat jij de eerste anderhalve minuut hebt besteed maar... aan een wollige beschrijving van de werkkamer. Nee, nee van dat is een mevrouw. poëtische manier die Jeroen al ook en doet. En als je en goed ik luistert, dan is de eerste vraag waar je dan mee komt niet eens een vraag. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Dit zijn de vragen die jij stelt aan onze minister van Cultuur. Capelle aan den IJssel, 1961. Geboorteplaats, en jaar. Koemlaude. Ze is Koemlaude afgesteld. Rutte 2. Ja. Nou. Lijkt me duidelijk. Dat is toch niet een vraag als je dat alleen maar zegt 2. Rutte 2. Ja, maar bij Jeroen Willard lopen ze ook helemaal leeg op dit soort vragen. Wij willen veel meer jouw mening horen. Wat vindt Chris Hesseling van Jet bussenmaker? Het moet allemaal meer smoel krijgen. Uh, misschien is dit het moment om even te wijzen dat ik me graag zou inschrijven... voor de cursus Personality Gewoon Jezelf Zijn, van Sibrand Nisse Gaat Henk uh, toch uh, lekker die reportage maken? Nou, dat lijkt me nou weer wat al te dol. Um, Eliane, zou jij misschien die reportage kunnen maken over de, de, de harlekinos, die poppenvoorstelling? Ja. tuurlijk. Met een mening graag. Ik heb een mening, Chris, oh. ja. Ik wel. Italië is land van theater. Hè? In Genoa, alles is theater. Ja. Stefano <laughs> ja. droomt, werkt en eet theater. Maar ja, in, uh, en hij drinkt, in de negaties uh, heel veel. Dat was alijden. De grote vrouw uit Holland. Hm. Stefano was het eerste levende standbeeld in Zwolle. Fantastisch, ja. fantastisch. Maar koud, hè? Hm. De koude is mijn rechterarm getrokken. En nu kan Pinocchio hoofdje niet meer naar links draaien. Oh, ja. dat was maar het. kijkers merkten niet. Ik echt dacht echt al. Het is illusie. illusie. Ik, ik vroeg me wel af waarom. Waarom uh, maken jullie deze en voorstel? Er maar eentje tussen te zitten. Eentje. Er zat een Afrikaantje op de eerste ik rij. Zag hem. Ik zag hem met die zwarte kraalhoogje. Priemend. En als die even niet naar die ellende denkt... Uh, war Child, dat ja, vinden we ja, een goed initiatief. Ja, ja, ja, die traumas, die verschrikkelijk... ouders die helemaal aan fouten zijn geschoten. Uh, dit ja. was gewoon Amsterdam-Zuidoost. Ja maar, maar, ja, maar misschien hè, heb je dat toch in een wisseltje omgezet, hè? Hoe zei die Bram Vermeulen dan nogal alweer ja, uh, die dronk ook heel veel. Uh, ik heb een steentje in de revier gegooid. Prachtig. Maar uh, ik ben ook benieuwd, uh, wat vond jij van Pinocchio? Ja, um, niet goed. Maar hij heeft beter zijn leven. Nee, ik vond de voorstelling niet goed. Slecht, eigenlijk. Nee. Ja, dat is eerlijk. Ja. Ja. Nou, vind ik prima hoor, vind ik prima. Lek lekker eigenwijs. Ja, nou, eigenwijs. Ik heb meer het gevoel... Dat... Eigenlijk begint de voorstelling als het publiek binnenkomt. Ja, dat is een heel erg het barreland. Precies. Theater, illusie, hè? Poppen die niet tot leven komen. Nou, ja, is papier-maché. Papier-maché. In, in een pop zit uh, alleen de papier van, half jaar telegraaf. Ik, ik zag een... nee? Maar ook van de Viperogiet, hè? Ja, ja, ja. Wat... Hé, hey, we luisteren naar de radio, hè? Het is een fantastische medium. Hé, ja, ik... spits. Maar... Ik zag een warrige montage, er zat totaal geen muzikaliteit in. Ik, ik, ik heb. Er, er was geen lichtplan. Nou, aan het eind gaat het licht uit. Ja, sorry mevrouw, ik moet natuurlijk wel een eerlijk oordeel geven. Tuurlijk, je moet je hart volgen. Ja. Dat doen wij ook. Ja. Ja, er zitten 15.000 euro eigen geld in deze voorstellingen. Maar we zijn al twee keer geboekt. Er liepen zes mensen weg van de 17? Ja, maar nu met Focus Radio. Hè? Wacht, ik mag even een papiertje. Alleide. Papiertje, papiertje. Ja. Um, misschien ga jij vermelden... We spelen 23 januari in het paramedische centrum in Bennekom. Ja. Yeah. En dan ergens in juni bij Stichting Ponyclub uh, Zuidoost Beemster. We zijn dol op ponies. En? Ja, de Harlekinos hebben gisteren een laatste voorstelling gespeeld. Oh, daar kunnen we niks meer mee. En volgende week, maandag, gaat de redactie van Focus op zoek naar nieuwe talenten. Oké, okay, komen we aan bij een volgend punt. Belangrijk. Ik heb het er met de zendercoördinator over gehad. Focus moet meer leading worden. Wij moeten op zoek gaan naar talenten. En we moeten die als eerste aan onze luisteraars leading. presenteren. Zoals Kakjul. Kakjul. Nou, is zo'n reclamejongen die is gehyped bij kakjoe. de Wereldrijd Door. Nou, precies. Een hype. Dat was het. En die moet dan bij ons beginnen. U hoort het maandag in Geluid Loopt. Ik ben teleurgesteld in het hoogmoedige Europa... dat de vloer aanveegt met sociale zekerheid en diversiteit... en dat de volkswil straal negeert... Al dus de Vlaamse schrijver Geert van Ischendaal. Hij is zeer gehecht aan Europa, maar hij ziet het helemaal fout gaan. Morgen houdt hij de huizingalezing in Leiden. Gaat over de duistere kanten van de Europese Unie. En hij zit nu in de studio in Brussel om daar vast met ons over te praten. Goedemiddag, meneer van Ischendaal. Goedemiddag. Uh, u zit daar in Brussel, u, want u woont daar... midden mm. in het hart van dat hoogmoedige Europa. Uh, voelt dat wel goed eigenlijk? Oh ja, uitstekend... Uh... Ondanks Europa uh, gaat het heel goed met Brussel. Ja. Heeft, u, heeft u nooit de aanvechting om, om even de straat uit te lopen... en dan op de deur van de Europese Unie te kloppen en te zeggen... jongens, luister nou eens naar me, luister naar ons? Het probleem is dat je nooit weet waar die deur staat. <lacht> dat zijn kistentje al, die wist niet waar hij heen moest bellen... als hij Europa Juist, nodig had. Ja. En ik woon, uh, nou, twintig minuten wandelen van uh, Schuman. Dat is dus het uh, koude hart van Europa, Ja, ja. ja. Ja, dat is. Um, de, even ter, ter zake, de duistere kanten van Europa, daar hoort dat hoogmoedige bij. Ja. Wat, is dat, wat is precies dat hoogmoedige? Het hoogmoedige is dat uh, met name de, de Europese commissarissen... Uh, denken dat ze allerlei richtlijnen kunnen opleggen. Denken dat ze uh, democratisch gelegitimeerd zijn. En door dat te doen uh, hele of halve volkeren uh, tot de bedelstaf veroordelen. Kijk naar Griekenland, kijk naar Spanje. U zegt dat hoogmoedigen zitten dus vooral in de mensen... die eigenlijk helemaal niet door welke Europeaan dan ook verkozen zijn. Ze zijn uh, niet verkozen, maar ze denken toch dat er een democratische legitimatie is. Namelijk, uh, uh, ooit zijn ze wel aangewezen door... Uh, ministers die dan bij hun nationale parlementen uh, verantwoording verschuldigd zijn. Dat is dus democratisch. En ook moeten ze voor het Europees parlement verschijnen voor ze aantreden. Uh, maar dan moet het al heel dol gaan, eer het Europees parlement er eentje afwijst om te beginnen. Maar als de ketting van legitimatie zo lang is, dan breekt ze wel eens. En dan, en dan, en dan, dan voel je je als uh, uh, commissaris uh, ook eigenlijk helemaal niet meer... Uh, uh, verantwoordelijk voor uh, democratisch verkozenen. Maar eigenlijk kun je het niet. Ik heb wel eens zitten denken, meneer Van Nistendaal. Je kunt die Europese commissarissen toch ook zien. door poppen in een poppenspel. Waar de puppetiers, de, de, de, de, de, de, de, de, de spelers van de poppen. de regeringsleiders zijn. De raad van regeringsleiders. Dat gelooft u toch zelf niet? Dat, dat meneer. Uh, bijvoorbeeld meneer Barroso. die de voorzitter is van de commissie. Uh, een handpop is uh, van. Uh, bijvoorbeeld meneer Di Rupo bij ons. of meneer Rutte in Nederland. Nee, maar dan nou noemt u ook twee kleine landen. Landen, maar als Duitsland iets <kwijnt> niet wil of Frankrijk... gebeurt dat toch echt niet? Want zij zijn toch Kijk, echt de baas? Uh, je zou zoiets kunnen zeggen over Angela Merkel... de, de, de bondskanselier hm. van Duitsland. Ja. Van Angela Merkel, dat staat trouwens in mijn lezing ook... Uh, is de uitspraak uh, dat we naar een marktconforme democratie moeten. Hm. Kunnen, u dat zich, kunnen u zich dat voorstellen? Niet, nee. nee, ik vind dat een gevaarlijke uitspraak... omdat ik weet dat Angela Merkel... Um, de baas is, laten we maar zeggen, hè, van de uh, grootste democratie... Uh, binnen de Europese Unie en binnen de eurozone ook. Wat vermoedt ah, u dat ze daarmee bedoelt dan? Wel, dat democratie zich moet plooien, zich moet buigen voor de eisen van de markt. Ik vind het omgekeerde. De democratie staat boven... en de markt moet zich buigen voor de democratie en doet dat niet. De vrije markt is eigenlijk de baas in de Europese Unie, ja, zegt u. Uh, en dat heeft niks uh, te maken met alleen de crisis, dat is sowieso... Dat is al, heel lang aan de gang. Het is al heel lang aan de gang. Het wordt alleen maar heviger, heftiger uh, door de crisis. Uh, Milton Friedman dat is een, een zeer neoliberale econoom geweest... van de Chicago School, Nobelprijs, e Economie en zo meer. Hm. Uh, die heeft ooit eens laten vallen... Uh, van crisis maakt men gebruik om allerlei maatregelen door te drukken... die anders nooit, uh, er nooit zouden komen. En dat is men nu aan het doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld men uh, is er tot voor een paar dagen, tot een paar dagen geleden ingeslaagd... om de hele democratie in Italië uh, opzij te zetten. Nu had ik daar niet zo'n hoge pet van op, van meneer Berlusconi. Uh, maar uh, neem me niet kwalijk, uh, Mario Monti is een technocraat. Ja. is een technocraat en een ja. oud uh, personeelslid van Goldman Sachs. Ja. Zoals Mario Draghi, de baas van de Europese Centrale Bank, een oud personeelslid is van Goldman Sachs. U zegt, Sachs, een, u zegt een, van de, een van de banken of een van de bedrijven die helemaal voor, voor, de, voor de bankencrisis in eerste instantie hebben gezorgd, voor het ontvallen van alles, die krijgen nu de leiding om de boel weer op te wel, bouwen. Wel, uh, ex-personeelsleden ja, ja. ex toch. Goldman Sachs, dat zijn, uh, die hebben hun adviseurs naar Griekenland gestuurd en de Grieken geadviseerd hoe ze moesten liegen om toch binnen de eurozone te komen. Hmm. En... E, een ex-personeelslid van deze uh, jongens... Die, die, die leidt nu de Europese Centrale Bank. Hmm. Uh, wie bij de hond slaapt, heeft zijn luizen, hmm. zeggen wij hier. <laughs> ja. Of als de boer ja. de passie preekt... Uh, als, ja, als de vossen de, van de passie preekt, pas, nou, ja. boer op je gans of je kippen. U ziet de leiding, uh, u ziet de leiding van Europa als uh, de bovenbazen van Olivier Bommel. Ja, dat is inderdaad waar. Dat is een, een profetisch uh, stripverhaal. Dat is van het begin van de jaren zestig. Ja. Uh, er komen daar uh, gigantische crisissen in. Economische crisissen, financiële crisissen. Uh -huh. uh, ja, uh, voor mij was uh, Maarten Toonder niet alleen taalkundige genie... en een genie met de tekenpen maar die man die had een, een politiek en een maatschappelijk inzicht heel onnadrukkelijk via zijn, zijn dierenfiguurtjes ja. dat bijna ongeëvenaard is. Barroso ja. is eigenlijk gewoon bul super en Jonker is hiep nou, ja. nee, <laughs> bul super dat zijn ook de anderen. Uh, Barroso is, is, is meer de secretaris van Amos Steinhakker ah. uh, die ja. eigenlijk een minvermogen is. Amos ja, ja. Steinhakker, dat ja. is de, de echte baas dan. Laten we ons maar niet uh, verliezen in vergelijking wie dak dan is. Laten we het over een andere duistere Kant van Europa hebben in uw ogen het gebrek, of nee, het gebrek, u vindt, u gebruikt de zijn taal, u vindt dat Europa de diversiteit, diversiteit verscheidenheid kapot maakt. Uh, legt u dat eens uit? Oh ja, uh, men probeert uh, op alle mogelijke manieren uh, van het Engels de enige uh, werktaal van Europa te maken. Uh, maar talen, dat weten wij Belgen heel goed, zijn nooit neutraal. Met talen uh, gaat altijd macht mee en ideologie. Mm -hmm. uh, en uh, de ideologie uh, die, de, die, die bovendrijft in de saxische landen... In, met name in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... is uiterst, uiterst liberaal. Dat is helemaal niet neutraal. Uh -huh. uh, en vindt u dat ook eigenlijk heel ver afstaan van, van, de, van, van andere landen binnen die Unie? Ja, dat vind ik wel, ja. Uh, van Duitsland met name, ook van België, van Frankrijk, van Spanje, ja, inderdaad. Uh, en zelfs van Oost-Europa, hoewel men daar natuurlijk, uh, wegens de geschiedenis, uh, uh, opkijkt naar de Verenigde Staten, dat begrijp ik wel. Ja. U heeft uh, gezegd dat Europa moet zich ontwikkelen naar evenbeeld van België. Anders mislukt het. Um, maar aan de andere kant zegt ja. u ook... van zijn wanstaltigheid. en dan heeft u het over België... Vanaf zijn, van zijn wanstaltigheid. heeft het land een deugd gemaakt. Ja, dat Met... staat niet in de lezing vooral duidelijkheid. Dat heb ik vroeger uh, geschreven. Ja. Ik denk het wel. Uh, uh, België is als het ware een soort vereenvoudigde miniatuur van Europa. En uh, als weinig anderen weten wij hoe ingewikkeld ons eigen landje is. Nu, Europa is nog veel complexer... Jullie hebben me eigenlijk maar met drie... Uh, uh, laat ik zeggen, drie takken, misschien een vierde ze maar drie ja, takken te maken juist. in Europa met 27. Ja, uh, in Europa moet je iemand uit Noord-Zweden verzoenen met Sicilianen, iemand uit de Shetland-eilanden met Litouwers uh, en alles daartussen nog eens een keer. Ja. Uh, je hebt een, een, een, een min of meer continentaal model van verzorgingsstaat of sociale zekerheid. En je hebt dan een veel minder ontwikkeld uh, en door mevrouw Thatcher uh, bijna vernietigd systeem in, in, uh, in de, op de Britse eilanden. Uh, dus ja, dat moet je allemaal verzoenen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Nee, Ik ben zeer, de... ben zeer gehecht aan Europa en de diversiteit van Europa. Maar uh, verdorie, het is, het is geen makkelijke opdracht. Nee, maar de enorme problemen in België om een kabinet te vormen... alle gelazer over... Mm -hmm. Over, die, over juist over die, die federale status van het mm -hmm. land... Hoe komt die, dan kan ik niet helemaal volgen hoe je erbij komt... dat Europa zich moet ontwikkelen naar evenbeeld van België. Oh ja, toch wel, uh, omdat dat onvermijdelijk is. Je, je moet van, van die uh, duizelingwekkende compromissen sluiten in Europa... anders kom je er nooit uit. Meneer Van Isselen, u heeft ja. ook gezegd dat uh, België... nog even dus uw eigen land... Mm -hmm. dat, dat de drie, de Brusselaars, de Vlamingen en de Walen te veel gemeen hebben om uit elkaar te gaan. Ja, vindt, klopt, u dat, ja. ook, vindt u dat ook gelden voor de Europese Unie? Uh, hebben die nee. 27 uh, nee, te veel gemeen om uh, nee, ooit nog... Nee, daar, daar, daar spelen natuurlijk... Uh... Economische belangen die, die, die, die, die vele, vele malen groter zijn dan de, de, de Belgische. Mm -hmm. uh, en Europa uh, is nog niet uh, 182 jaar uh, verenigd in één staat zoals België dat wel is. Mm -hmm. uh, en ik stel vast dat uh, uh, wij Vlamingen, ondanks de taal, uh, veel meer lijken op Walen dan op Nederlanders. Mm -hmm. En Walen lijken veel meer op ons dan op. Uh, Fransen. Ja. En uh, ik ben een geboren Brusselaar. Uh, dus uh, over dat soort Zal het ik het niet eugenen. willen ja. Ja. Ja. Ja. Maar die pogingen om al die... om die verscheidenheid... om, daar, om, die, om, om die gelijk te schakelen. Hè? Terwijl dat toch dat allemaal, niet. Dat terwijl het toch verscheidenheid is. Leidt tot nationalisme. Als we dan toch de vergelijking met België maken. Mm -hmm. Voor de oorlog het VNV. Dat was toch een grote nationalistische... geaccepteerde beweging. Je ziet dat ook in de rest van Europa nu. Dat is niet zo'n fijne vergelijking, toch? Um, het gaat... Uh, in België proberen we juist niet gelijk te schakelen. We hebben dat geprobeerd een tijd lang. Dat werkte niet. En sinds nu, oh god laten we zeggen, 30, 35 jaar... proberen we net onze diversiteit te organiseren. Met gemeenschappen en gewesten te ingewikkeld om uit te leggen... Uh, in, in, in zo'n kort bestek. Uh, maar hadden we dat niet gedaan, dan waren we inderdaad uit elkaar gebarsten. Het ja. gaat over de erkenning van de diversiteit... en hoe je die zo dicht mogelijk bij de bevolking... Uh, uh, laat werken. Uh, Precies, en dat is wat, wat Europa eigenlijk ook zou moeten doen... wat ja. ze zouden moeten leren. Goed, meneer van Istendaal, heel hartelijk bedankt. De uh, Vlaamse schrijver die morgen hier in Leiden... de 41ste Huizinga-lezing uitspreekt. En die gaat over de duistere kanten van de Europese Unie. Hartelijk bedankt. Een goede lezing gewenst. Zo is het. Dank u zeer. Hm. Uh, Villa Vepiro is zometeen na nieuws en weer en verkeer en ster... bij u terug met ons... Politieke panel waarin vandaag optreden Alexander Pechthold, uh, Paul Jansen van de Telegraaf en Joost Vulling van de NOS. Tot zometeen. Morgen in. Vrijdagmiddag Nederlands meest optimistische pessimist Hans Dorrestein. Alles in mijn leven draait om de vrouw. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussel. Ik ben ook ontzettend blij elke keer met de aankondiging van horror -rentes. Veel satire en live-muziek van Zazie. Turn, turn, turn, turn, turn, turn. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 <sweegd totieft> bij... <totieft> Vrijdagmiddag live! Radio 1. Turn, turn, turn, turn, turn. Het nieuws van alle kanten. Er zijn vanavond 4-4-2 spelen. Daar hou je dreiging Ach, in de kranken. Zijker? Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo'n gaten vallen op de middags. Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor. Jawel, de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw auto Daarom heeft Auto wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken terwijl wij de schade zo voor u oplossen? Auto laat je niet barsten.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 Jord Kelder ontmoet in Monaco onze enige bodybuildster van Adol. Hij legt uit hoe u wijn behoort te drinken en hij gaat op bezoek bij een ware excentriekeling. Oud en nieuw geld in. Hoe heurt het eigenlijk? Vanavond tien voor half elf. Afro Nederland 1. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Dit is Radio 1.